De Randstad viel op de A2 in Bos Utrecht. Tussen Kerkdriel en Waardenburg een kwartier. En uh, verderop staat er uh, voor knopend dingen nog 16 kilometer. En dat kost je dan weer 20 minuten extra. A27 Breda Utrecht uh, bij Noorderloos 3 kilometer en 10 minuten extra. Tot zover de verkeersin. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Zeven minuten al vier, soms welkom terug. Jawel, uur drie alweer, jorden Het Ed Sheeran in shape of you. In uur drie uiteraard de vaste onderwerpen, Albert Jan, maar Ook het wielrennen, want daar gebeurt wel het een en ander. Ja, nee, klopt. De tempo is aanmerkelijk verhoogd. Er wordt nu echt getrapt met nog 24,1 kilometer te gaan. Met wat Nederlanders ervoor in. Lars Boom heeft, die was, eerst, die was weg met een zevental andere renners. Heeft daar uit die kopgroep moeten lossen. Dus die is zich terug laten verzakken tot het peloton. Maar goed, de, de, het venijn zit hem absoluut in de staart. En wij houden, een, wij houden een en ander voor u in de gaten. Goed, uiteraard rond de klok van half vijf. Zoals u van ons gewend bent, het dier van de week. En die luistert naar de naam Monty. En om kwart voor vijf het gedicht van de week. En we hebben een mooie. En hij is opgedragen aan onze enige echte Zandvoortse weerman... Lex van der Horn. Want uh, hij doet altijd de zomermaanden het actuele Zandvoortse weernieuws. En in de winter gaat hij met winterslaap. Dus het gedicht van de week, onze weerman. Uiteraard kwart vier hebben we ook nog pit report. Wellicht nog een stukje sport kort. En uh, uiteraard de eindstanden van de wedstrijd in de die voetbalwedstrijd... die in de erevisie zijn verspeeld. En die om half drie zijn begonnen. Dus ik zou zeggen, nog genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. En jij hebt hem voor mij gevonden, de nummer 1 uit Turkije. Jawel. Ja, ja, ja, ja. Dit is Dua Lipa en New Rules. Talking in my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 Come out again you're not Van een dame die heel veel hits heeft gescoord, deze Dua Lipa. Be the one was onder meer een hit van haar. En uh, dit is de nieuwe auto, nummer 1 in Turkije. Joder, de New Rules. Ja, zo dadelijk uh, krijg je de Pit Report. Weer uh, nieuws uit de Formule 1 en andere autosports. Maar eerst weer even een lekkere gauwhaal van de BG's en staying alive. Dat was de single van de Bee Gees Staying Alive. CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, inmiddels 16 minuten over 4. Daar gaan we weer met de Pit Report. Wat heb je al moeten melden, Albert-Jan? 14 Grand Prix moest Jojon Palmer geduld hebben... maar eindelijk heeft ook de 26-jarige Brit een score achter zijn naam staan. In de Singapore-race ronde van het WK... werd de tweede rijder van het team van Renault keurig zesde. Iets wat hem acht punten opleverde. Palmer, die volgend jaar niet voor hetzelfde team zal uitkomen... Carlos Sainz neemt namelijk zijn plaats in, hoopt 2017 positief af te kunnen sluiten door meerdere puntenfinishes te halen. Door zijn puntenfinish heeft Palmer in één keer Stoffel van Doornen, Pascal Wehrlein en Daniel Fiat ingehaald in de tussenstand om het WK. Eveneens is Marcus Eriksen de enige voltijdrijder geworden die nog geen score achter zijn naam heeft staan. De acht punten van Palmer werken in het voordeel van Renault in de strijd om het constructeurskampioenschap. Haas is inmiddels ingehaald, Toro Rosso en Williams staan met respectievelijk respectieve 10 en 15, pu 15 punten, niet bijzonder ver los van de Franse équipe. De Grand Prix van Maleisië kende voor Red Bull in 2016 een gedroomde afloop. Daniel Ricciardo en Max Verstappen werden eerste en tweede. En zodoende kon de Oostenrijkse stal haar eerste dubbelzegen... in de bijna drie jaar, drie, drie jaar bejubelen. Dat resultaat zat, uh, zal in de komende editie met, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet worden gehaald. Het boel had volgens velen in Singapore haar beste mogelijkheid voor wat betreft het winnen van een race. Vorig jaar sco scoorden we inderdaad een mooie dubbelzege in Maleisië. Blik Verstappen, die tijdens het weekend zijn, dit weekend zijn twintigste verjaardag zal vieren. Terug naar de editie van vorig jaar. Daniel en ik hadden een mooi wiel aan wiel gevecht. We gaven elkaar precies genoeg ruimte. De toeschouwers konden genieten van goede actie... en voor het team was het een geweldig resultaat. De tweede op volgende Grand Prix die in Zuidoost-Azië plaatsvindt... staat eveneens bekend als een erg warme... waar de race in Singapore tenminste nog in de avond werd verreden... rijden de coureurs op 1 oktober in Maleisië gewoon weer bij daglicht. Maleisië is, evenals Singapore, erg warm benadrukt te verstappen. Dat we de twee races achter elkaar hebben... geeft in ieder geval de mogelijkheid om je trainingen op maat voor te bereiden. Het is fysiek nogal zwaar, niet alleen voor de rijders... maar ook voor de overige teamleden. Ook zij verliezen enkele kilo's. In 2015 scoorde Vertappen zijn allereerste Formule 1 punten op het Sepang International Circuit in Maleisië. Destijds werd Nederland de Nederlander zevende in zijn Toro Rosso. Red Bull, zijn huidige werkgever, heeft een bijzonder goed track record in een aziatisch land. In de laatste zeven edities werd er viermaal gewonnen. Wordt vervolgd op 1 oktober. Kijken we nog even naar de stand om de wereldkampioenschap aan de leiding. Ruim aan de leiding, natuurlijk, Hamilton. Na de desastreuze race euh, zoals die verlopen is, dus voor Ferrari. Op de tweede plek vinden we Vettel nog terug met 235 punten. En drie, Valérie Bottas met 212. Verstappen vinden we terug op de zesde plek met 68 punten. Met euh, op zijn voet gevolgd door PRS met 68 punten. Oh, identiek, ook 68 punten. En daarna. Plak achter Ocon met 56 punten. Ik denk dat Max Verstappen het, dat de stand van de coureurs voor het WK niet meer interessant vindt. Het gaat hem nu gewoon om lekker spectaculaire races af te gaan leggen. We zullen het zien en dat wordt dus voor het eerst vervolgd op 1 oktober in Maleisië. Hoeveel hebben we er nog te gaan, Albert-Jan? Dat had ik je niet moeten vragen. Uh, uh, weet jij het? Ja, ja ik, ik weet het wel. Ik moet even mijn administratie erbij hebben. Even kijken, we krijgen dus nog op 1 oktober Sepang... Dan gaan we op 8 oktober naar Suzuka in Japan. 22 oktober naar Austin. 29 oktober naar Mexico City. En op 12 november Sao Paulo. En dan op 26 november Abu Dhabi. Dus als ik nou even snel tel... Ja. Dan hebben we 1, 2, 3, 4, 5, 6 races nog te gaan. Oh, nog alle kansen verlozen. Max Verstappen. En dan is hij inmiddels 20 jaar. Wat een leeftijd alweer. Oh. Hey, het feest kan beginnen op de zondag bij CFM. Je serai prêt à tout Pour un simple rendez-vous Pour un Avec toi Pour un petit tour Un petit jour Entre tes bras Entre tes bras, vous chanter. Je moet je quitter kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, kiezen, Avec toi O, een petit tout, een petit jour, entre tes bras. O, een petit tout, un petit jour, entre tes bras. Het klinkt wel gezellig, hè, dat feestje daar. Waar is dit nou uh, live? Wat staat er nou bij, uh, Albert Jan? Het Olympia, of zo? Olympia, Paris. Olympia, Paris. Parijs ja, Parijs dus, Oké, okay, ja, nee, dat begrijp ik. Oké, okay, helemaal duidelijk. We gaan weer even lekker dansen met deze van Pitbull. Hier is de Fireball. Mr. Worldwide's to infinity, you know the roof on fire.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 She turned around and said, walk this way. I was born oh, was bad. in a flame. Mama said that every word was for my name. I'm the best right. You never had. Right. If you think I'm burning out, I never am. This way. En dat was hem nog een keer, de single van Pitbull en de Fireball. Ja, we gaan eens even kijken naar de Eredivisie, divisie aan de wedstrijd... die vanmiddag om half drie gestart waren, die zijn inmiddels ten einde. Maar we pakken eerst even de wedstrijd van half één gewoon... even voor de grappen nog bij. FC Utrecht tegen PSV, daar werd het 1 tegen 7. Dan Ajax thuis tegen Vitesse. Vitesse stond een lange tijd met 2-0 voor... maar in de slotminuten wist Ajax nog tegen te scoren. Maar de, winst, de punten gaan naar uh, Vitesse. De, de eindstand was 1 tegen 2. En dan een, een mooie voor jou, uh, FC Groningen, tegen FC Twente. Jawel, het feest kan beginnen, want Groningen is binnen 1-0. Tegen Twente, klopt. En dan hebben we nog VWV Venlo tegen Pex Zwolle. Pek Zwolle stond lang met 1-0 voor, maar ook in de slotminuten... wist VWV Venlo de zaak weer gelijk te trekken. De punten werden verdeeld, eindstand 1 tegen 1. Dus zo meteen om kwart voor vijf, dan hebben we de klapper van de dag... AZ tegen Excelsior. Als AZ eh, wint, ja, dan eh, staan ze bovenaan samen met eh, PSV... En dan, dan moet ze heel vaak scoren en dan staat ze misschien helemaal boven. <laughs> Je weet het maar nooit. Zodat ik om half vijf het uh, dier van de week. Ja, we hebben een nieuw dier van de week. Dat weet Albert Jan nog niet. Maar nee. goed, daar komt hij wel achter. Uh, Zodat ik uh, tijdens die plaatje van Go West. Van uh, Go and en We Close Our Eyes. Ja, het uh, dier van de week. Heb je al het uh, nieuwe dier van de week gevonden? Of doen we het nog even met Monty? Nee, nee, ik heb het nieuwe dier van de week uh, al gevonden. Maar uh, ik heb nog even gekeken op de website van het dier thuis. Maar uh, Monty staat er ook nog op, hoor. Hmm. Dus maar wellicht dat hij volgende week verdwenen is. Ik hoop het voor hem. In de positieve zin van het woord dat hij hem thuis heeft gevonden. Goed, we gaan uh, naar de katten dan wel poezen. En dan hebben we het deze week over het dier van de week. Nou, die luistert naar de naam Duco. Deze week extra aandacht voor kneuzige duco. Hij heeft lang bij het asiel op de ziek, in de ziekenboeg gelegen... omdat hij toen binnenkwam dat hij heel erg mager was en ook bloedplaste. Inmiddels is dit onder controle. Hij had last van blaasgruis en krijgt hiervoor voor een speciaal dieet. Ook heeft hij last van zijn schildklier. De reden waarom hij zo mager was en nu hij goed op de medicatie aanslaat... is hij weer een mooie bolle kater geworden. En of dit niet allemaal nog niet genoeg is... Om een kater tot kneus te bestempelen heeft hij ook nog een hartruis. Het dieet en de medicatie moet hij zijn hele verdere leven krijgen van zijn hart. Is een echo gemaakt en daar hoeft hij geen medicatie meer voor te hebben. Duco is dus helemaal klaar voor een nieuwe start. Waar ze voor deze man naar op zoek zijn, zijn mensen die hem al de juiste medische en financiële zorg kunnen geven en die op zoek zijn naar een superleuke aanhankelijke knuffelen kater. Duco is sociaal naar andere katten en is erg graag buiten. En waar verblijft Duco? Duco verblijft momenteel in het dierenthuiskermeland... Keesomstraat 5, te Zandvoort. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 uur morgens... tot 4 uur middags. En is te bereiken op TV via telefoonnummer 571-3888. 571-3888. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskermeland.nl. Want ook Duco verdient een thuis. kan.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 ZFM Salfords met uh, Pieter Vrentum. En show me the way. Ja, het wielrennen zit er uh, inmiddels uh, op daar oh. uh, in uh, Bergen. Ja, en wat, wat een finish weer, hè? Het ging dat ongelooflijk hard. En uh, helaas uh, heeft uh, ja, Nederland geen uh, medaille kunnen bemachtigen... tijdens deze uh, WK-wegrace. Uh, uh, de, WK, de wereldkampioen is geworden S Sagan uit Slowakije... Dat was een prachtige eindsprint tussen hem en Christophe. En Christophe, de, de, de, uh, even kijken waar komt die vandaan. Volgens mij, nou ja, dat weet ik zo. Ik kan, kan mijn eigen handschrift niet meer lezen. Oh ja. Van, van de spanning. <laughs> twee Christophe. En dat was een prachtige e 2 massa ja, sprint tussen deze twee. Met uiteindelijk Sagan aan het langste eind. En op drie de Australiër Matthews. Uh, ik weet nog niet wat de eerste Nederlander is... op welke plek die is terechtgekomen... maar geen medailles bij de heren... Wegwedstrijd tijdens het WK in Bergen. Oké, okay, zo dadelijk het gedicht van de dag... voor Lex die lekker op de fiets zit. We hadden het net ook over, uh, over fietsen... dus ja, dan moet je gewoon deze plaat gaan draaien. Hier is ik. Oh, hier een zaak, dan je op de ik wil aan we in en het oosten zijn baas. zo vieze en Vandaar, ik heb de het van I need to climb. De een stukje blauwe spiegel dan de heer die. En dat ik een soort bas en een toren zie. Dat mis ik deur, want ik weet niets meer. Dat gif vandaag vanzelf. Wie daarmee was, wie daarmee was. Wie daarmee was vandaag. Uh. Ik heb de band voor me, vins. Ik heb jou ja niks te klaar. Is hier iemand gaan op het jaar onze eigen wimmel. rechts van de oren op de ja, fiets, op fietsen. Volgens mij heeft hij er ook een motortje bij. Ja, he? ja, nee, dat is, dat is wel heel slim hoor tegenwoordig. Heel veel mensen hebben tegenwoordig trouwens een elektrische fiets. Ja, terecht. Ja, volgens mij zijn er al meer dan een miljoen van die dingen. Dus... Ja, we zijn nou al bezig om die regels aan te scherpen. Hè? Ja, ja, voor, ja, moet je een helpje op. ouderen zoals ik. Moet ja? je een helpje op. Ja, nee. 60-plussers <laughs> die moeten een helpje op. Nou, ja. dat vind ik sowieso wel eigenlijk. Maar goed, hey, dat is een ander verhaal. Maar we hadden het over Lex van den Horen, onze eigen weerman. Hij gaat de winter slapen in. Maar we hebben wel een heel mooi gedicht van de dag voor hem.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 De winterstop van Lex is voor de zandvoorters... dankzij de sociale media geen bezwaar. Maar luisteraars en kijkers niet getreurd... ook volgend jaar is onze Lex weer aan de beurt. Uitgerust en met veel elan... houdt onze Lex ons ook volgend jaar weer in zijn ban. Onmiskenbaar voor onze badplaats. Waar het weer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 We zullen hem gaan missen, Albert-Jan. Nou, en of? Onze weerman Lex van der Horen. We hoorden hem gisteren voorlopig weer even voor het laatst bij ZFM. Maar volgend jaar gelukkig, dan is Lex weer helemaal onder ons. En weer terug op de radio met het meest betrouwbare weerbericht van Zandvoort in de regio. Jawel, we gaan nog een paar platen draaien. En dan gaan we op vakantie, Albert-Jan. Why ja. <laughs> Zo is het. Ja. Jan nog kan overvallen zo op de valreep vlak voor de vakantie. Gaat je lukken? Ja, golf. Hoe is het daarmee eigenlijk? Nou, laten we dat even, ja, <laughs> ja. Laten we het over Portugal Masters. Uh, de golfleer, we weten natuurlijk al dat Joost Luiter tijdens het KLM Open... in Spijk in Nederland een beetje heeft laten liggen en de kut ook niet haalde. Dus het weekend niet mee hoefde te doen. Gisteren, na drie dagen tijdens het Portugal Masters... stond onze 31-jarige golfer, uh, 70 sla, had hij 70 slagen nodig voor zijn derde ronde. Bij mij op een totaal van 202 kwam Luiten ging, gaat dus, ging vanmorgen dus de slotronde in. Met drie, drie slagen achterstand op de Deense leider Lucas Bjerngaard. Kijk ik nu naar de tussenstand, want ze zijn nog volop bezig. Vind ik Luiten terug op een gedeelde 18e plaats. Met een totaalscore van min 11. En hij is op hol 15, dus hij moet nog eventjes. Maar de leider, de zweet Bjerg Lekaart... is inmiddels geklommen naar min 19 en hij is op hol 11. Zijn directe achtervolger is Koet C. En die staat op min 16 op 11. Dus uh, nou, ik, uh, ja, als het zo doorgaat, dan uh, nou, Luiter heeft dus geen rol kunnen spelen. Tenminste, tot nu toe bij de topfavorieten. Maar het gaat waarschijnlijk tussen uh, Koetzee en Biëngard. Oké, okay, tot zover het Call uh, of Nieuws. Ja, ik denk uh, even goed afsluiten. Ja, ik hoor die muziek. Ja, ik ja, ja, hoor die muziek. Ja, ja, ik ja, denk, uh, ja. ophouden met lullen. Precies. <laughs> Zo is het. Want uh, Sheila Cream samen met uh, Daryl Hall en Joan Oates. I can't go for that. Zo lekker. tot het eind doordraaien hoor, Albert Jan. Dus, uh, nou, jij mag heel even snel wat zeggen... en dan de... gaan we gewoon verder uh, met de muziek. Maar niet getreurd, luisteraars en kijkers... wij gaan de, de, twee weken tussenuit... dus dat wordt non-stop... Maar even twee tips. Aanstaande woensdag. Tussen 8 en 10 uur. Rock Ballads. Thema Uitzending. Samenstelling en presentatie. Onze collega Willem Bruiser. En klassiek liefhebbers zitten ook goed bij ZFM. Vanavond tussen 7 en 9 uur. Twee uur lang ZFM Klassiek. Samengesteld en gepresenteerd door onze collega Ruud Jansen. Ik ben er over drie weken weer. Ben jij over vier weken of zo, geloof oh, ik. Oh, zoiets. zoiets. <laughs> Bedankt voor het luisteren en een hele fijne zondagavond. Dag.